Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voetballers moeten minder koppen, zegt de Gezondheidsraad in een advies aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Topvoetballers lopen twee tot drie keer meer risico op dementie. Ook vond de Gezondheidsraad aanwijzingen dat koppen samenhangt met een verhoogd risico op de ziektes ALS en Parkinson. In meerdere landen geldt al een verbod op koppen in het jeugdvoetbal. Om het aantal kopballen te verminderen... adviseert de Raad om minder te koppen op trainingen... en ballen die een hoge snelheid hebben te vermijden. Inwoners van 12 landen zijn vanaf maandag niet meer welkom in de VS. Het gaat vooral om landen in Afrika en het Midden-Oosten. De inreisverboden zijn niet nieuw. President Trump voerde ze tijdens zijn eerste termijn als president ook al in. Hij zegt dat te doen voor de nationale veiligheid. Bij een pro-Palestijnse demonstratie in Rotterdam zijn gisteravond ruim 90 mensen aangehouden. Volgens de politie weigerde een deel van de demonstranten te vertrekken na de afgesproken eindtijd. Daarop besloot de burgemeester van Rotterdam de demonstratie te beëindigen. Eén vrouw werd opgepakt omdat ze een agent zou hebben mishandeld. Het RIVM pleit voor een maximale hoeveelheid nicotine in nicotine sticks... Uit onderzoek blijkt dat de sticks die lijken op sigaretten 18 tot 25 keer meer nicotine bevatten dan als veilig wordt gezien. Omdat er geen tabak in de stick zit vallen ze buiten de Europese wetgeving en zijn er geen regels over de hoeveelheid nicotine. In Dokkum is een parkeergarage in zo'n slechte staat dat die per direct is afgesloten door de gemeente. Wie zijn auto nog binnen heeft staan moet afwachten. De gemeente zoekt naar een manier om de auto's veilig naar buiten te rijden. Het probleem zit in de betonnen bovendekken, die zijn op sommige plekken slecht. Het weer: bewolkt en verspreid over het land vallen buien, soms met veel regen in korte tijd. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is erven de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM.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 say to go on, on, on, on. To bring. Just the love and honesty. I can offer you so much. Holding me, oh. I just never thought that I would be replaced so soon I wasn't prepared Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert voetballers om minder te koppen. Wie vaak kopt, heeft een grotere kans op dementie... maar ook op ziektes als ALS en Parkinson. Om het aantal kopballen te verminderen... adviseert de Raad minder te koppen op trainingen. Inwoners van 12 landen zijn vanaf maandag niet meer welkom in de VS. Het gaat vooral om landen in Afrika en het Midden-Oosten... De inreisverboden zijn niet nieuw. President Trump voerde ze tijdens zijn eerste termijn als president ook al in. Bij een pro-Palestijnse demonstratie in Rotterdam zijn ruim 90 mensen aangehouden. Volgens de politie weigerde een deel van de demonstranten te vertrekken na de afgesproken eindtijd. Het weer bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 18 graden. ZFM ZFM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 Yeah. Right Me too now There's any